1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Britse geheime dienst op hoogte van hotelkamernummers diplomaten. Aanslag op politiebureau in het westen van China en Sinterklaas aangekomen in Amsterdam. Het weer het is grijs en mistig. Lokaal kan er wat motregen vallen. Het wordt 5 graden in Limburg tot 10 op de Wadden. De komende nacht opnieuw mist. In de loop van de volgende week wordt het kouder met maximaal rond 5 graden en s'nachts lichte vorst. De Britse geheime dienst weet wereldwijd in welke hotels diplomaten logeren. Deze onthulling staat in het Duitse weekblad Der Spiegel. Het blad schrijft dat de informatie afkomstig is van de Britse klokkenluider Snowden. De Britse geheime dienst heeft in de reserveringssystemen van de grote hotelketens een soort spyware geïnstalleerd. Via een ingewikkeld proces krijgt de dienst alle namen van diplomaten binnen die ergens een kamer hebben geboekt. Doordat ook de kamernummers al van tevoren bekend zijn, kan de dienst zorgen dat de telefoons op de kamers kunnen worden afgeluisterd, schrijft Ter Spiegel. Meester Ploemen heeft in Birma een Nederlands handelskantoor geopend. Hiermee heeft Nederland voor het eerst in 15 jaar weer een officiële vertegenwoordiging in het land. Het handelskantoor wordt aangestuurd vanuit de Nederlandse ambassade in Bangkok. Het kantoor in Birma richt zich op economische samenwerking, handelsbevordering en ondersteuning van het bedrijfsleven. Om kosten te besparen wordt het kantoor gedeeld met Nieuw-Zeeland. Ploemen zegt dat ze met het kantoor wil laten zien dat Nederland vertrouwen heeft in de vooruitgang van Birma. Op verschillende plekken in Nederland wordt vandaag in kerkdiensten stilgestaan bij de natuurramp op de Filipijnen. Sommige diensten zijn door Filipijnse gemeenschappen georganiseerd, andere door Nederlandse gemeenten of parochies. In Den Haag draagt de Engelstalige Rooms-Katholieke gemeenschap Arcevier de mis op aan de slachtoffers. Verslaggever Trudy van Rijswijk ging naar de mis. Children, you have the children's liturgy today, so please come forward. We have something special for you. De Filipijnse hoe staat in het midden van de kerk? And why is in there? There was a big typhoon in the cloud barn. And during that typhoon, what happened to the lives of people? Many people died En de pastoor praat erover met de kleine kinderen uit de Filipijnen. Ze weten wat er gebeurd is. Op behalf of the embassy of the Philippines and the Filipino community in the Netherlands. En na een minuut stilte neemt Nivak dan het woord namens de Filipijnse regering. Um, the past few days have not been easy. But we have been comforted by the outpouring of support and expressions of sympathy from the international community. The people, the in the Dank u voor alle steun, zegt ze. En laten we vooral ook bidden voor degenen die het overleefd hebben... want die moeten het land opnieuw opbouwen. En dat zal niet gemakkelijk zijn en heel lang duren. Als de dienst afgelopen is, kan iedereen het condoléansregister tekenen. En daar staat ook een pot waar je geld kunt doneren. En daar wordt druk gebruik van gemaakt. Het is zover ik kan zien staan er rijen. Well, uh, seeing those uh, in tv's uh, stories from those people affected, it's really heartbreaking. It's very sad. Mm -hmm. yeah. And do you have the feeling that you can do anything for them? Well, make some donations, that's the... One way we can uh, doen om helpen. En ik hoop dat alle donations naar really de people affected. Nou, Dit meisje vindt zich heel erg betrokken bij haar landgenoten. En uh, als ze het uh, allemaal ziet op tv, dan vindt ze het hartverscheurend. En het enige wat ze voor ze kan doen is doneren. En dat doet ze dus ook. De ze zijn zoveel van de mensen hier in onze kerk. En ze zijn altijd bereid iets te doen, wat te geven. En ik vind dat het onze on the task, nu, om hen te helpen. Bij een aanslag op een politiebureau in het westen van China... zijn volgens de autoriteiten elf mensen omgekomen. Dat gebeurde in de provincie Xinjiang, zegt correspondent Marieke de Vries.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 De grote Oeigoerse moslimgemeenschap in Xinjiang in het westen van China streeft naar meer zelfbestuur. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Bij Miami is vrijwel zeker het lichaam gevonden van de man die donderdag boven zee uit een sportvliegtuig is gevallen. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om de verdwenen passagier gaat. Donderdag sloeg de piloot alarm toen hij op 600 meter zijn enige passagier was verloren. nadat hij de achterdeur van het vliegtuig had geopend. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat het om een zelfmoord zou gaan. Een Fransman die bijna een jaar geleden in Nigeria werd gegijzeld is vrijgekomen. De Franse autoriteiten deden geen uitlatingen over de manier waarop de man is vrijgekomen. Francis Colomb werd eind vorig jaar ontvoerd in het noorden van Nigeria... door een jihadistische groep die zichzelf Ansar al muslimeen noemt. Recent werden meer Franse slachtoffers van terreur in het westen van Afrika. Zo werd vorige week een Franse priester in Cameroen gekidnapt. En begin deze maand dozen strijders. Twee Franse journalisten in Noord-Mali...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 Met de bestelling is bijna 20 miljard euro gemoeid. Dat is een opsteker voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer, want over de Dreamliner was nogal wat te doen. Met name de accu's van de toestellen voldeden niet tijdens de proefvluchten. De luchtvaartmaatschappijen uit de Emiraten hebben ook belangstelling voor Airbussen. Emirates uit Dubai koopt vrijwel zeker 50 superjumbo's En ETI had waarschijnlijk ook 75 van de wat kleinere toestellen.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 Voor veel besluiten is een gewone meerderheid niet voldoende. Sinterklaas is vanochtend Amsterdam binnengevaren. De Pieten zien er dit jaar iets anders uit. Zo dragen ze geen gouden oorringen. Stichting Nederland wordt beter. Vindt Zwarte Piet racistisch en respectloos voor mensen van Afrikaanse afkomst? De stichting heeft medestanders opgeroepen vandaag te demonstreren op de Dam. Verslaggever Mark Hamer, jij bent bij dat protest. Hoe ziet dat eruit? Ja, een kleine groep van ongeveer een 30, 40 mensen, schat ik in. Die staan hier in de hoek op de Dam. Schuint tegenover de bijenkorf, verzameld in een hoekje. De politie daar heel dicht omheen. En zijn weer straks demonstreren als Sinterklaas hier op de dam aankomt? Ik heb zojuist gesproken met een van de organisatoren, Jerry. En ik vroeg hem ja, de aanpassingen die zijn gedaan aan Zwarte Peeswaar zwart Of hij die voldoende vindt. Het is te beperkt. En het is heel jammer dat we circus kleine stappen willen nemen voor iets dat we eigenlijk met z'n allen een beetje overeen zijn dat het niet langer kan. We staan hier op de hoek bij de Dam. Wat gaan jullie straks doen? Wij gaan onze rug keren naar de intocht zoals die afgelopen 75 jaar naar de, heb gedaan. Naar de grondbeginsel van onze grondwet. Dat wij allemaal gelijk zijn en dat niemand belachelijk mag gemaakt worden voor, door, voor zijn huisclub. Nou is er volgens mij met de politie afgesproken dat jullie in principe niet zo dicht langs de hekken zouden staan. Of weten jullie daar niks van? Ik weet daar ni niks van. Ik ben een Amsterdamer die uh, bij de intocht, uh, intocht van Amsterdam bijwoont En die uh, zijn een signaal geven dat het eh, volgend jaar wel tijd is... dat wij voor iedereen een mooi feest kunnen maken. Wat willen jullie dan, zouden jullie dan anders met de pieten willen? Het is niet wat wij willen. Het is waar wij als land naartoe willen gaan. En ik denk dat wij als land, als wij zeggen we zijn fatsoen, eh, land van fatsoen, norm en waarden, en dan denk ik dat het tijd is dat we dat ook laten zien. En dan hoef ik niet eh, degene moeten zijn die ons moet vertellen wat we beter kunnen. Dat weten we ook wel diep in ons hart. Ja, hoe reageren ouders met kinderen eigenlijk op de demonstrantenmarkt? Nou, het is een heel klein groepje, moet je zeggen. Ze staan ook op een heel beperkt stukje hier van de, van de dam. En eigenlijk ja, zie ik niet de ouders met de kinderen reageren. Ach, ze wisten dat dit zou gaan gebeuren. Heb ik het idee. En men reageert er eigenlijk niet op. En lekker demonstreren zoals dat moet kunnen in Amsterdam. Dankjewel Mark. Sport. Bondscoach Louis van Gaal heeft Patrick van Aanholt opgeroepen... voor de oefenwedstrijd tegen Colombia komende dinsdag. De verdediger van Vitesse vervangt Bruno Martins Indi en Jetro Willems, die geblesseerd zijn geraakt. Het is voor Van Aanholt de eerste keer dat hij wordt geselecteerd... voor het Nederlands elftal. Sven Kramer reed gisteravond een wereldrecord op de ploegenachtervolging. Later vandaag, op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City... komt hij in actie op de 5 kilometer. Vorige week in Calgary kwam hij dicht in de buurt van het Wereldrecord? En de grote vraag is of het vandaag wel gaat lukken? Geen idee. Ik zit in de uh, laatste rit tegen Jorrit Bersma en uh, ik ga het zien. Maar de laatste rit, daar zeg je iets. Um, ben je zelf ambitieus om, om, om gebruik te maken van de omstandigheden? Of als het niet hoeft, dan hoeft het niet? Nee, ik, ben, ik ben niet ambitieus, nee. En, ben je het serieus? Ja, meen ik serieus. Als, het, als je met minder energie voor elkaar kunt krijgen, zou je dat dan doen?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 Je gaat niet zo'n vijf kilometer zo gigantisch geforceerd in. Weet je. je begint lekker en dan komt hij. En dan krijg je op een gegeven moment het gevoel en de swum te pakken. Ja, en dan kun je hem doortrekken als je dat hebt. Maar om er meteen vol in te klappen, dat uh, werkt meestal niet. Sven Kamer in gesprek met Jeroen Stekelenburg. In Belgrado valt vanmiddag de beslissing in de finale van de Davis Cup tussen Tsjechië en Servië. De stand na drie partijen is 2-1 in het voordeel van Tsjechië. Ja, Mark Brasser, straks om twee uur de wedstrijd tussen Djokovic tegen Berdig. Wat verwacht je van die partij? Ja, cruciale wedstrijd natuurlijk voor Servië. Verliezen ze, dan is de Davis Cup gespeeld. Ze moeten hem winnen. Nou ja, hun kopman staat op de baan. Novak Djokovic in topvorm. Geen wedstrijd verloren de afgelopen weken, maanden. Ruim twintig wedstrijden achter elkaar heeft hij, heeft hij gewonnen. Dus ik verwacht dat Novak Djokovic daar de stand gelijk gaat trekken. Dat hij er 2-2 van gaat maken. Ja, en dan komt de beslissende derde wedstrijd. En dan ben ik bang dat het toch, of ben ik bang, maar dan denk ik dat het toch uiteindelijk in het voordeel van Tsjechië uit gaat vallen. Ja, dus uh, ze staan nu dus nog achter 2-1. Tip Sarevic ontbreekt bij Servië. Is dat bepaald geweest? Ja, dat is, dat is een, een groot uh, probleem. Hij had normaal kunnen singelen. Hij heeft een voetblessure. Nou, ze misten ook al Viktor Troitsky. Die zit een dopingschorsing uit. Tip was normaal wel de tweede man geweest. Achter Djokovic. Hij kan niet spelen. En daardoor uh, moet Servië het doen met uh, Dusan Lajovic. Dat is een jongen met heel erg weinig ervaring. Jonge jongen, 23 jaar pas. Ja, en hij gaat het dan in de vijfde beslissende wedstrijd. Hè, als het gaat zoals we denken dat het gaat gaat hij het opnemen tegen Radek Stepanek. En dat is een heel ervaren Davis Club speler. Dus dat wordt een, ja, een loodzware opgave voor die jongen. Dus de Pzara fiets wordt echt, wordt echt gemist. Goed, dankjewel Mark. Eerst even kijken straks om twee uur of het dus 2-2 gaat worden. Nog een keer de hoofdpunten. De Britse geheime dienst weet wereldwijd in welke hotels diplomaten logeren... meldt het Duitse weekblad De Spiegel. Bij een aanslag op een politiebureau in het westen van China... zijn volgens de autoriteiten elf mensen omgekomen... onder wie twee politiemensen... En op verschillende plaatsen in Nederland wordt vandaag in kerkdiensten stilgestaan bij de natuurramp op de Filipijnen. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De persconferentie. komt daar hier over de Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. De gast oud-voetballer, trainer Jan Eversen. Hij speelde onder meer bij Feyenoord en Ajax, was trainer van Zwolle en Sparta onder andere. Als u vragen hebt, stel ze deperstribune.nl. Twitteren kan ook hashtag perstribune vliegende kiepsjul van der Wart bij aan Paul Haanhuis. We luisteren natuurlijk het antwoordapparaat af vandaag over het werken voor journalisten in een rampgebied. Dat geeft wel eens een dubbel gevoel misschien met al die ellende om je heen. Terwijl je zelf wel genoeg te eten en te drinken kunt krijgen. Welkom in kapot Takloban. Niets werkt meer hier. Alles. Maar dan ook alles is stuk. Vijf dagen na de ramp zien we nog steeds lichamen op straat liggen. De eerste zorg is voedsel, medicijnen en veiligheid. En dan moet het opruimen nog beginnen. Ik ga erover praten met verslaggever Koen de Recht. Hij zit voor RTL op de zwaar gehavende Filipijnen. Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max, als gezegd, voetbaltrainer, oud-voetballer Jan Eversen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, we hadden het voor het nieuws al even met uh, Ewart Genemans en jou over voetbalfans. De manier ja. van Willem II die zijn vrouw de deur uit zou doen... Uh, als hij moest kiezen tussen Willem II <laughs> en zijn echtgenoten. Ben je zelf nog een fan uh, van een club? Nou ja, ik ben, ik ben een enorme liefhebber van goed voetbal... en dan ben je bijna automatisch fan van Barcelona. Ja, en in eigen land kun je daar nog een keuze maken? Nou, ja, ik, heb, ik, ik heb wel een voorkeur voor Feyenoord, daar heb ik zelf gespeeld. Ik vind ja. Ajax een hele mooie club, daar heb ik ook heel gek als Rotterdam ook niets op tegen. Dus uh, dat vind ik wel de twee mooiste clubs in Nederland. Ja, en daar heb jij voor gevoetbald, hè? je ging van Feyenoord naar Ajax. Praat praten ja. we echt over begin jaren 70 hè? eigenlijk. 77, ja, ja. ja, 73. Na, na die, vond je het eigenlijk dat je eigenlijk na die glorieperiode van Ajax, europa Cup's, dat je toen bij Ajax kwam? Nou ik kwam bij Ajax nadat ze zeg maar ja, drie keer de Europa Cup ja. hadden gewonnen. En toen hadden ze een inzink in een aantal jaren. De beste spelers gingen weg. Toen kwam Ivics als trainer en die moest o, ja. de boel weer opbouwen. En die werd in het eerste jaar kampioen, maar met vrij negatief voetbal. En het jaar erop speelde, vond ik, het mooiste voetbal in Nederland. Heel aanvallend en druk met heel goed positiespel. Alleen we werden tweede omdat PSV ons twee keer wegcounterde... in de beslissende ja. wedstrijden. Daar heb je nog wel de pest over in natuurlijk. Nou ja, kijk, ik, als je op dat niveau speelt... ben je een hele slechte verliezer vaak. En dat, ja. dat, dat ben ik nog steeds. Ik, ik, ik hou van winnen, ik kan niet tegen mijn verliezen. Ik ben wel, als iemand beter is... en ja, ik zal altijd iemand die, waarvan ik verlies de hand geven. maar niet, met, uh, niet van harte meestal. Nee, verdediger was je. Ja. Ja. Van, de, van nature, of is dat zo gegroeid? Nee hoor, ik, ik ben bij Serkses begonnen. Een, een oude grote club in Rotterdam had er geweest, en nog steeds. En uh, daar, ben ik, daar was ik links binnen, in, in een uh, systeem met vijf dus, uh, ja En zo naar een links-middenveld afgezakt. En op een gegeven moment kwam ik bij Feyenoord op mijn vijftiende. En dat was Ben-Peters trainer, die kwam net van het eerste terug. Die had in het dubbel met Feyenoord 1 gewonnen. Ja. En die werd trainer van de A-junioren. En ik was nog een beetje huis. nou kom jij maar bij ons spelen als linksback. En ja, ik ben daar, daarna ook nooit meer aan vandaan gekomen. Nee, en dat, dat vond je ook wel een plezierige, uh, plezierige taak, het verdedigen. Nou ja, ja, kijk, je wil allemaal het liefst uh, op middenveld of in de spits. spelen. Ja, goals dat, maken, hè? Ja, dat is nou dat is eenmaal zo. He, als je aan jongetjes van vijf, zes jaar vraagt wat wil je spelen, allemaal in de spits. Ja. Maar er waren op, op die posities gewoon betere spelers dan ik. En Dus ik als linksback heb ik altijd geprobeerd om... Ja, zo te spelen dat ik er zelf ook nog plezier van had. Dat was heel aanvallend. En dat heb ik gelukkig ja, bij ah. twee grote clubs kunnen doen. Ja, je begon uh, in 1973, meen ik, bij Feyenoord. Zo ongeveer ja. uh, in het uh, eerste. Uh, nee, ja, in het eerste? Nee, dat begon je natuurlijk niet. Of wel direct? Wat zeg je? Begon jij in het eerste bij, bij Feyenoord direct? Nee, nee, nee. nee ik, heb een, uh, ik had een contract. Uh, in het eerste jaar heb ik in het tweede gespeeld. Dat heette toen ja. heet B-11 al. Ah, ja. En uh, met heel veel... De eerste helft van spelers die terugkwamen vaak uh, op zaterdagmiddag en dan. Uh, en de jaar erop, ja, toen kwam Wiel Curve als trainen. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk mijn debuut gaan maken, die zag ik er in mij zitten. En toen speelde ik weer wat wedstrijden, dan weer niet en dan weer wel. Je moet ook niet vergeten, ik was in die tijd semi-prof. Ik zat op de, op de Halo in Den Haag. Dus dat was train... de lichamelijke opvoeding, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik, ik trainde nooit mee met het eerste. Alleen op zaterdag een ja. enkele keer. Ja, dat is een situatie die je kan je nu. Ja, zou dat absoluut niet meer kunnen, maar toen nog wel. Ja, nou ah ja, je hebt wel een, laten we zeggen, een mooie opleiding gehad aan de naam de nee, van Ik ben, geza ik ben, ben gezakt. Ik zag ja. oh. wat ik... Ja, ik gaf op een gegeven moment voetbal de voorkeur. Ja, natuurlijk. Ik had het ja. over kunnen doen, maar in datzelfde jaar... werd ik uh, ja, getransfereerd naar Ajax. En ik moet eerlijk zeggen, ik, had, ik zag mezelf ook niet meer... Uh, voor een groep middelbare scholen nee. die de gymnastiek geven. Want... Dat, dat was je vooruitzicht natuurlijk. Ja, ja. ja, nou ja dat, dat, dat trok mij niet, want uh, ik hospiteerde al ja. op een lagere school. Dat vond ik heel leuk. Dat was een particuliere lager school in Rotterdam en uh, nou, dat zeggen dat particuliere lager school. Die hadden twee uitstekende uh, MOPers in dienst en het niveau van die kinderen die elke dag een uur gymnastiek kregen was ontzettend hoog. Ja. Maar ik ik hospiteerde ook op een klas, bij een vierde klas HAVO. Nou, als je die kinderen daar zag, dan denk ik van... Nou, dat, uh, daar krijgen de verzekeringen een, een hele hoge kostenpost aan... als je die, de motoriek van dat soort mensen zag. Het is nog steeds een schrijnend probleem, hè, het gymonderwijs? Ja, ik vind het, ik vind het schandalig dat, uh, dat het eigenlijk maar erbij hangt. Ik vind dat het een, een examenvak moet zijn. Ik vind dat kinderen uh, ook een bepaalde motorische kwaliteit moeten hebben... om in de toekomst vrijwaar te blijven van allerlei vervelende klachten... En eigenlijk moet dat gefinancierd worden door de grote verzekersmaatschappijen. hoeven ze in de toekomst ook niet zoveel uit te keren. je ze zegt, dan verdienen ze later dubbel en dwars uh, terug. Ja, ja. Oh, ja ze, verdienen het nu al, ze verdienen het nu al heel flink. Dus, uh, maar ik vind dat zij dat moeten stimuleren. En elke dag een uur gymnastiek. Kinderen komen buiten. Uh, zeg maar, vroeger, toen ik, toen ik het dezelfde leeftijd als mijn zoon, zat ik, was ik altijd buiten. Want binnen was er niks. En dan kon je voetballen? En dan ging je voetballen. Of je klom in een boom. Of je, of je ging met een blaaspijper. Ja. Met papier, een papieren pijltje ging je tekeer. Maar je was altijd fysiek bezig. En nu, ja, ik zie het mijn zo naar. Kom thuis, PlayStation, hij heeft de computer, TV, euh, nou, ze hebben eigenlijk hm. alles, maar er wordt veel te weinig ja. bewogen. Dus... Heb je nog wel een voetbalclub? Ja, ja, ja, ja. Oh ja. ja, ja de... Excelsior, maar sluis. Excelsior, maar ja. ja, ja, ja. Dus de beweging zit er nog wel in, maar het kan meer, Nou ja. Ja, ja, kijk, buiten het voetballen doen ze niet zoveel, maar ook hm. op school niet. Hè. Dus is één of twee keer in de week gymnastiek. Ja, en mooie afvragen of daar dan een, echt een gediepameerd iemand staat. Hè? Ja. Vaak moet dat dan wel op een middelbare school. Hij nou, zit via VWO, dus gelukkig uh, is dat wel uh, op een behoorlijk niveau. Maar het is veel te weinig. Ja. Jan, ik neem je toch even mee terug naar de nostalgie van de jaren 70 en 74 bij Feyenoord. Dat was een, dat was een mooi jaar voor de club. Je ziet de enorme vechtpartijen die daar uitgebroken zijn. Deze supporters die een gedeelte van de zittingen volledig gesloopt hebben. Los kan nu gaat die finale eerste schijnen weer in Resselvan. Ja, Wessel, 2-0 Peter Lassel. En daar is de beker in de handen van Willem Jansen van Vienoord. Het grote succes van dit seizoen is binnen. Lastig, lastig uh, te beluisteren. Ik hoorde Koen Verhoef, de televisieverslaggever... Feyenoord wint de UEFA Cup in ja. 1974... met supporters rellen, hè? Dat, uh, dat was Ja, Dat toen was toen, enorm. Uh, nou, ik heb zelf in, de, in dat jaar nog een paar keer meegedaan... tegen Standard Luik. Ja. En, uh, tegen uh, Guardia was jou uit. Dus, uh, en in die wedstrijd, in die finale in de Kuip... was tegen, tegen Tottenham toen... toen uh, dat was ik geblesseerd. Dus ik heb het van dichtbij meegemaakt... Ja. Want na afloop kwamen al die gewonden. Die, die lagen in de, in de gangen bij de kleedkamers. Ja, met allemaal hoofdwonden. en het leek, echt, het leek wel oorlog. Het was echt vreselijk om te zien. Ja. Zeg, dat was ook het jaar waarin jouw vader overleed, hè? Begrijp ik. Ja, 52-jarige ja. leeftijd. Ja. Ontzettend jong. Terwijl zijn zoon op het punt staat. Ja. Jouw vader was ook uh, international geweest. Hè? Ja, ja, twee ja. interlands. Hij drie geloof ja, ik. Klopt. En die heeft nooit meegemaakt uh, wat jij kon en wat jij liet zien? Nou, hij heeft gelukkig meegemaakt dat hij wel bij Jong Oranje speelde... en bij Feyenoord in het eerste. En ja, dat was natuurlijk voor hem ook heel mooi. Alleen ja, daarna... He, dan, uh, hij, hij overleed natuurlijk vrij vroeg 52. Ik was 20, dus dat... Uh... Hakt erin, hè? Ja, nou, inderdaad, ja. Ja, ja e -e -e. dat zijn dingen die... Uh, ja, dat besef je eigenlijk pas later, hè. Op dat moment dan... Uh, ik, ik uh, Vrijdags werd hij gecremeerd en zondags moest ik voetballen. Bij Feyenoord en... Uh, ja, daar vonden heel veel mensen het raar dat ik ging spelen. Maar ja, ik denk ook, ja, hij had niet anders gewild. Hij mm. ja, ook, was ook gek van voetballen. Dus, uh, en ik ben gewoon gaan spelen. Maar je merkt pas later uh, dat je iemand gaat missen. Weet je, dat... Uh, ja. Ja. Ja, dat schijnt natuurlijk altijd. Omdat je ja. net over je zoon vertelde. En ja, over zijn gamebezigheden. En over zijn voetbalcapaciteiten ja. bij Excelsior Maasluis. Ja. Dat heeft hij dus allemaal moeten missen. Nou, en jij ook. Kijk, hij heeft, hij heeft als zijn kleindochters moeten missen. Hij was gek op kinderen. Ja. Want als vroeger... Wij hadden een huisje in Hoek-Vorland. Op een kampeerterrein. En er zaten elke dag wat tien kinderen op de veranderen bij ons. Te, te luisteren naar, naar mijn vader die zat voor te lezen. En, en dan verzinde hij... Of hij verzon dan in beter ja. Nederlands. Bijna... Driekwart wat hij zei, wat was, was verzonnen. Maar die kinderen vonden het prachtig. Kijk, en, dat, en daarvoor is het jammer dat hij uh, zijn kleindochter niet meer, ook zijn zo, want ik weet zeker dat hij elke week langs het veld had gestaan. Ja, hij is nooit profvoetballer geweest natuurlijk, hè. dat was er nog niet, eind jaren. Ja, begin 54. 50. Ja, toen 54. Hij ja. was een van de eerste profvoetballers. Bij Hollandsport, Scheveningen, Holland Sport, Holland Sport is hij daar. Uh, ja. ja, Hollandsport, Scheveningen, Hollandsport, de Flamingo's nog. En, uh, ja, dat was de voor Profclub prof Rotterdam. Oh ja. Ja, die speelde de thuiswedstrijden in, uh, in Drenthe. Hè, voor uh, ik weet niet hoeveel duizend man. Dat was echt ongelooflijk populair. Ja. En, uh, maar ja, hij heeft het ook nog meegemaakt met de Wilde Bond. Hè, dat ze allemaal uh, door de KNVB geschorst werden. Dat, uh, uh, dat was toen. Hè. Je mocht geen prof zijn. Was dat niet de Bond van Joosten? Heeg Joosten? Ja, ja, dat zou kunnen. Dat ja, dat is de Limburger. Maar ik weet dat in 1954 een betaalde voetbal ontstond. Of kwam. Omdat dat naar mijn geboortejaar. Dus dat, okay. dat is een quizvraag die ik nooit fout <laughs> Nou ja, dan word je volgend jaar 60. Ja. ja. Jan, uh, en jouw vader was ook een neef van Koen hè? De legendarische ja. linksbuiten van Feyenoord. Ja, kijk, uh, Koen, uh, zijn moeder, tante Bert, was een uh, zus van mijn opa. Dus dat ja. was een volle neef van mijn ja. vader en van mij een achterneef. Ja. oh ja, dan, uh, dan zit het ook wel min of meer in de genen. Zou nou je ja. dat mogen zeggen? ja Nou oh ja, je <laughs> hebt wel je, jou, jou, je vader. Uh, nah, je het is, we, hebben wel, we hebben wel een enorme voetbalfamilie. Want er zaten wel oh. meer hele aardige spelers... die dan net niet de top hebben gehaald... maar wel een behoorlijk amateurniveau. Oh. Ben jij nog trainer vandaag de dag? Nou, ik train het helft van mijn zoon. Oh, <laughs> Excelsior sluis B1? B1, ja. Oh. Nou ja, dat was eigenlijk uh, uit nood geboren. Want ze hadden een trainer... maar een week voordat het seizoen begon... stapte hij op, want dan ging de FVS-trainer bij PSV. Dus ja, dat was voor hem een grotere uitdaging... Hmm. dan het B1 van Masluis... En dan liepen ze vier weken zonder trainen en dan zei die vader... Jan, jij zit er toch iedere keer, ja, kan jij die dus overnemen? Ja, denk nee, nou ja, Ach, tot de winterstop, laten we maar kijken dan. Ja, en is die gasten wat te leren? Luisteren ze goed? Ja, er is, altijd, er is altijd wat te leren, alleen het is een leeftijd... waarin ze zeg maar minder uh, vattelijk zijn om iets te leren. Ja. Tussen acht en twaalf jaar, dat is de beste leeftijd. Ja. Dus dat is maar... Ik heb een leuke groep, joh. Dus te, het is wel leuk werk. Maar we hadden hier uh, vorige week Dick Jol zitten. De oud Die traint ook, uh, ook van die grassies. ja uh, En uh, daar kon hij heel... Uh bijna begeesterd over vertellen... hoe hij ze toch min of meer in de vingers kreeg. Die, die lastige generatie. Ja, ja, ja. En het lukte hem wel, zei hij. Het lukte hem. Nou ja, nou. Het, is, het, is, het is best een lastige generatie. 15, 16 ja. jaar, pubertijd. Weet het vaak beter. Ja. Ik zie het aan mijn eigen zoon ook. Weet ook altijd heel veel dingen beter. Ik moet Thomas Pijt zeggen dat hij het soms ook vaak beter weet. <laughs> dat is, ja... ja <laughs> dat zijn zo. wijs en verstandig. Maar maar het, het is een leeftijd dat, waar eigenwijzigheid natuurlijk uh, op de eerste plaats staat. vind ik ook helemaal ja. niet erg. Maar het, het moet er wel op ploien, ergens op gebaseerd ja. zijn. Hè? Maar ja. het, is, het, is ja. het is wel een leuke leeftijd. Geniet ervan. Uh, dit was jouw nieuws en dat horen we al dus. Voorzitter, als je de Rabobank niet meer kan vertrouwen, wie kun je dan nog wel vertrouwen? Veertien van de dertig fraudeurs werken nog steeds bij de Rabobank. En ze worden niet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 of daar gronden voor zijn en of dat mogelijk is. Maar minister Opstelten heeft de miljoenenschikking... van het OM met de Rabobank al goedgekeurd. En daarmee ontspringen de meeste Rabo-medewerkers de dans. Ja, De Rabo heeft gezoomeld met de internationale ja. Libor-rente... heeft daarvoor stevige boete gekregen. En waarom pik jij dit er als nieuws uit, Jan? Nou, omdat het een voorbeeld is van... Uh, ik, ik noem dat een beetje verloedering in de maatschappij. Het zijn gewoon eigenlijk criminelen, want ze hebben... Je praat miljarden gestolen hè, van zaken, uh, zakenmensen, van particuliere mensen. Want het mm -hmm. heeft ook allemaal effect op de, op de hypotheekrente. Je hebt geld wat je leent. En ze, ze worden ongestraft, gaan ze gewoon verder, want ze werken, een heleboel werken nog steeds bij de Rabobank. En, en het is eigenlijk diefstal. Maar ze hebben nu een schikking getroffen, want ja. opstelde een schikking afkopen, en dan ja. zijn ze niet meer nee. te pakken. Dijsel Bloem zegt dan: ik vind dat ze gestraft moeten worden en veroordeeld moeten worden. En dat is dan ook weer de politiek. Ze roepen wat en, en een week daarna wordt er een schikking getroffen. En de weet, Dijsselbloem weet echt wel dat opstelten een schikking aan het treffen is. Ja. Dus hij roept iets om het publiek tevreden te houden. Weet je, wat? de mensen die eigenlijk voelen dat ze, dat ze bedonderd zijn door die bank. En dan een week erop is alles weer prima. Ze kunnen gewoon weer verder gaan waar ze gebleven zijn. Ja. En dat is iets waar ik me maandeloos aan erger. Het is. Niet alleen dit, het is de Liborrente. Maar het is ook, we gaan ook maar eens kijken wat er bij Vestia gebeurt. Dus wat daar, en vervolgens hoor je er niks meer van. Het is iets roepen hm. en vervolgens niks meer doen. En, en dat gebeurt zo vaak. Ik merk dat het je bezighoudt. We zijn benieuwd uh, of, of er überhaupt nog iets, uh, iets van komt. In ieder geval maken we ons nu vooral druk om wat er op de Filipijnen gebeurt. En daar gaat u morgen heel veel over horen op radio en televisie. De Voor vragen aan Jan Eversen kunt ons ook twitteren. Hashtag perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Jules, Jules van der Waars, ga je gewoon? Ja, ja Govert, ik ben nog steeds... Uh, wat ik zei, in het uh, tennishal in Almere met Paul Harijs en met de jeugd van het Nederlands team. Paul, we hadden het eerste uur al over. Uh, er loopt wat een talent hier, uh, als je kijkt. Maar ik hoor ook verhalen van uh, de dochter van Gerald Vaneburg, de zoon van Wim Jonk. Uh, zijn die hier ook? Uh, die zijn hier nu niet. Uh, de zoon van Wim Jonk is, is, is volgens mij nog wat jonger. En uh, die, die zit nog niet in deze levensgroep. In principe de dochter van uh, Gerald Vanenburg wel. Maar die heeft ervoor gekozen om in België te trainen. En zou anders hier vandaag inderdaad uh, aanwezig zijn. Maar die gaat uh, vijf dagen per week uh, in België trainen. En uh, nou, dat, dat zijn keuzes en afwegingen die iedereen maakt. En uh, ja, we hopen dat ze daar ook uh, hele goede begeleiding krijgen. En dat ze daar gewoon uh, het niveau uh, verder weten omhoog te krijgen. Ja. Vaak zie je bij voetballers dat hun zonen ook uh, gaan sporten. Is, is dat bij een van jullie ook zo? Bij Jacco bijvoorbeeld of bij Jan Siemerink? Uh, uh, Jacco is een uh, zoon stennen ze alle drie. Waarvan uh, ja, de één net iets meer talent heeft dan de andere. Um, de jongste is, is, is daarin het, het verste qua talent en uh, uh, qua ranking uh, Nederlands gezien. Nou ja, de, de zoon van Richard Krajcik speelt bijvoorbeeld uh, goed. Maar jij hebt Richard Dekkers, toch? Ja, maar het, het, het is wel ook nog steeds de zoon van Richard Krajcik. En uh, dus zijn zoon, uh, die speelt heel goed. Uh, die, is, uh, die wordt 14 komend jaar en die speelt dan hier ook uh, op de donderdagen met de beste van het land. Ja, je, je ziet gewoon dat ze toch a, vaak fysieke aanleg hebben, maar ook gewoon interesse in de sport. En, uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ja. dan valt het soms samen dat ze gewoon de mogelijkheden... dat die ouders ook zien van hey, ik heb zelf heel veel te danken aan sport. En uh, dat het geweldig is geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En, en dat het uh, mooi is geweest om veel te doen. Ja. Waar ja, let hè. jij op? Ik let nu vooral op dat ze die bal voor snel raken. Alles voor zich. En dat ze heel veel lengte hebben in de slag. Want heel vaak zie je mensen op televisie heel hard slaan. Maar als die ballen heel kort komen op de servicelijn, ja, dan kan je tegenstander wat doen. Maar als je, hem, je hoeft niet zo hard te slaan, maar als je hem gewoon elke keer een meter van de baseline afslaat, dan staat je tegenstander, en dat doet Nadal bijvoorbeeld ongelooflijk goed, ja, als tegenstander van Nadal sta je gewoon twee meter achter de baseline. Ja, vandaar kan je hem geen pijn doen. En daarom is hij zo succesvol. Niet omdat hij alleen maar winnen slaat, maar omdat hij juist heel veel lengte in zijn slaag heeft. En dat, dat, dat, dat probeer ik elke keer te benadrukken bij deze jongens. Mooi. Ze moet ook goed kunnen tennissen, natuurlijk, maar het gaat ook om mentaliteit. Uit. Absoluut, uiteindelijk, als je een wedstrijd speelt, uh, hoe je, als jij niet positief op de baan staat, ja, dan wordt het heel lastig om uh, goed te, te tennissen. Nog even een vraag stellen aan de pupil, want hoe heet deze jongen? Dit is Tom. Tom. Tom Monen. Ook oh, Tom Monen. Met een M, Monen, niet Bonen. Nee, okay. Jullie... Ja, vrij vraag. Ja, laat die bal maar gaan. Ja, jij krijgt les van Paul, Paul Haruis, uh, uh, Tom. Ja. Monen is het, hè? Ja, klopt. Moeten we jou in de gaten gaan houden? Nou ja, in principe speel ik nu bij de top van Nederland. Maar het jij is nog 15. vijftien? Maar het is nog een lange weg. Dus dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar is het voor jou speciaal om dan van iemand als Paul Haruis, die eigenlijk alles gewonnen heeft in de dubbel weliswaar... maar ook in enkel grote toernooi heeft gewonnen... om van hem les te krijgen? Ja, dat is natuurlijk... Uh... Heel mooi om les te krijgen van iemand die zoveel ervaring heeft. En uh, ja, we kunnen heel veel van hem leren, mede door zijn ervaring. Ja, dat ja, vind ik eigenlijk een hele mooie ervaring. Maar zou het kunnen zijn dat we jou over twee jaar op Wimbledon zien of Roland Garros? Nee, die kans is er zeker en daar doe ik ook heel erg mijn best voor. Maar ik denk niet dat het dan al bij de professionele spelers zal zijn, maar bij de jeugd. Ik zal Paul nog even één vraag stellen. Paul, heb je, mag je één bal laten gaan nog? Of is dat lastig? Ja. Maar eh, kijk, jullie waren met een hele mooie groep. Met Jan Siemering, met Richard, eh, Jacco noem maar op. Eh, Sheng nog eigenlijk. Zit hier ook zo'n groep in? Jongens die elkaar kunnen optrekken? Een mannetje of vier, vijf die zeggen van nou wij gaan de wereld veroveren zoals jullie dat deden? Dat is ook een, ook een beetje toch wel een achterliggende gedachte. Door elke week met elkaar te trainen. En dat ze elkaar gewoon echt maatjes worden onderling van elkaar. Want uiteindelijk willen ze over twee, drie jaar. willen ze allemaal fulltime tennissen. En dat ze met elkaar die toernooien kunnen spelen. En met elkaar. ja, in, in Italië een week, maar of, of, je nou, of, of in, in Azië. Maar dat je die steun aan elkaar hebt. Dat je met elkaar kan trainen. Want het leven als prof is gewoon heel zwaar en heel moeilijk. En daar, daar kun je alle steun van je zeg maar, collega's bij hebben. En elkaar naar de top. Ja. Het is alleen maar mooi, als een van deze jongens een heel goed resultaat boekt... dan zal die andere ook twijfel denken... Oeh, gaaf voor hem, maar hey, dat gevoel heb ik dat ik dat ook kan. En dat moet je hebben, dat ze het gevoel hebben... Hé, hey, ik kijk naar zijn resultaat. Nou, dan ben ik gemotiveerd en geïnspireerd om datzelfde te halen. En jij vindt het leuk om te doen, hè? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja, op de baan te staan met de jeugd. Dus, uh, ik ben in april begonnen. En uh, ik, ik moet zeggen, voor mijn gevoel is het echt... Uh, ja, gewoon heel leuk om te doen met de jeugd te werken. Dus fantastisch. Ik dank je voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Fijn programma nog. Dank je. Dankjewel, Paul Haarhuis. In gesprek met Jules van der Wart, Jan Eversen. Ja, zo zie je, de dochter Van den de zoon van Jonk. het zijn allemaal weer bekende namen die opduiken. Ja, nou, de dochter van Van dat is al een tijdje bekend... dat het een heel groot talent is. Ja, en nou de zoon van Jonk die er komt. Ja, maar ja, dat is wat Haarhuis zegt. Ze hebben toch allemaal zeg maar motorisch ja. wat, wat, denk ik, wat betere genen dan de gemiddelde... Ja. Heb jij je zoon echt gestuurd naar het voetbal of heeft hij dat zelf nee, gekozen? Nee, hij, hij heeft het zelf gekozen. Huh? Dat, uh, kijk, tuurlijk, uh, hij gaat met mij mee naar het voetbal. Overal ja. kijken toen hij heel klein was. En op een gegeven moment loopt hij de hele dag op dat veld met een bal. En, en, en op een gegeven moment is het, wordt het tijd om uh, lid te worden van een club. En dat werd hij bij BVCB in Bergshoek. En daar heeft hij tot eigenlijk afgelopen vorig jaar zomer gespeeld, nou, uh, al die tijd. Jan Eversen, verdediger in uh, de jaren 70, zegt de periode 73-80... voor achtereenvolgens Feyenoord en Ajax. Jan, een gesproken brief uh, hebben we voor je binnengekregen... met een, uh, een boodschap voor jou van een uh, oude bekende. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Jan, ze hebben mij eventjes gevraagd om nog wat, uh, wat te vertellen over, uh, over de heer Eversen. Nou, zoals je weet, uh, wij hebben nog steeds uh, heel goed contact. En dan gaan natuurlijk al terug uh, naar de tijd dat we samen bij Feyenoord uh, gevoetbald hebben... Uh, in die tijd uh, was Jan Evers uh, een, een gigantisch groot talent. is ook een van de spelers geweest die nog lekker bij Ajax heeft gevoetbald. Ik denk een jaartje of vijf heeft Jan daar gezeten. En dat heeft... Uh... Zo nu en dan met ups en downs is dat, is dat uh, geweest. Jan had uh, natuurlijk uh, best wel eens een grote mond... en regelmatig wel ook uh, aanvaringjes met, uh, met trainers. Maar daar had hij in mij altijd wel een goede aan... want uh, ik, ik was ook recht voor zijn raap... en dat, uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is... waar wij, wij nog steeds uh, heel goed contact met elkaar hebben. Het enige, Jan, en dat moet ik je wel zeggen... als we eenmaal aan de telefoon zijn... dan kan ik ook bijna niet meer van je afkomen. Dus wat dat betreft uh, hoop ik binnenkort toch alweer je aan de lijn te krijgen... En uh, wat we al afgesproken hadden, uh, dat golven, dat gaan we zeker doen. Maar dan wachten we weer op een beetje goed weer. Want we zijn alle twee uh, mooi weergolvers. En uh, wat dat betreft uh, weet ik zeker dat, uh, dat ik hem tegenkom. Want als we over voetballen praten, dan hebben we altijd heel veel te vertellen. Jan heeft altijd geweldige verhalen. Tot snel. Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen, ja. Hij was onze verdediger op het WK, 74, ja. en hij was van Feyenoord. En jullie hebben goede contacten, blijkbaar. Ja, Wim is een van de, van de weinige, zeg maar, oud-spelers waar ik mee gespeeld heb... waar ik nog regelmatig contact ja, mee is, heb. Blijft er zo weinig over ja, van dat wereld. dan? Kijk, ja, je vries elkaar uit het oog En de, de voetbalwereld is natuurlijk een hele oppervlakkige wereld. De ene zijn dood is de ander zijn brood. En uh, ja, de, de, de, de, de, de, de vroeger speef je veel langer bij een club. Dus ja. je, je speelde wel eens tien jaar met elkaar. En dan ontstond de vriendschap. En dat is in de loop der jaren steeds veranderd, dat twee, van. drie jaar. Dus je hebt geen tijd om echt vrienden te nee. worden. Hij, hij zei wel iets, dat jij, uh, jij was geen makkelijker voor de trainers. Nee, ja. Wat, wat ik zei jij zeggen die mannen? Nou, ik heb wel eens ervaring. Uh, onder andere was dat, uh, dat, dat ik dat eigenlijk ook voor Willem opnam, met Bresans ik gehad. Toen Willem iets zei over, well, hadden we drie kwartier rondjes gelopen... en we zijn na drie kwartier zijn we een partij gaan doen. En Willem zei tegen die trainer, trainer, we hebben drie kwartier gelopen. Maar Willem was al een grote naam, dat was een gevestigde international ja. en ik kwam net kijken. En, uh, toen nam ik het voor hem op. Ja, het gevolg was dat ik zondags niet speelde en Willem wel. Dus uh, mijn grote mond was niet, heeft niet altijd in mijn voordeel gewerkt. Nee, maar ja, je leert er wel snel van. He, als je ziet dat de coach dus uh, de, de erkende speler laat staan met ja. grote bek en de jonk straft, dat is ook een beetje laf. He? Nou ja, dat, ik vond het ook niet sterk. Nee. Uh, dus die man heeft ook nooit mijn respect nee. uh, gekregen. Nee. En, uh, maar dat, ik heb Boskov wel eens ruzie gehad, die had mij dingen toegezegd. En uh, ja, die kwam ze niet na. Nou, toen, heb ik, uh, ja, toen heb ik hem eigenlijk een keer ter de muur aangezet. Ja, dat mag eigenlijk <laughs> niet al spelen, natuurlijk. Maar ik was heel impulsief vaak en veel, heel emotioneel. En. Ik, ik hou er absoluut niet van als, als iemand weet je, dat, uh, nee. als oneerlijk is. Ik heb een veel te groot gevoel, dat is mijn probleem eigenlijk in de voetbalwereld... veel te groot gevoel voor rechtvaardigheid. En dan kom je in de voetbalwereld niet zo ver mee. Nee, nou, daar wil ik straks nog wel een paar voorbeelden van horen... maar we hebben nog een fragmentje uit het archief. Uh, uh, Wim zegt ook iets over uh, conflicten met de coach... en daar heb je uh, lang geleden dit over gezegd. Met Jan Eversen, linksachter van Feyenoord. Tenminste, Jan, linksachter. Dan weer wel, dan weer niet. <laughs> heb je het dan last van? Want het is steeds met wisselen. Nou ja, het is natuurlijk niet bevorderlijk voor je ritme natuurlijk. Als je elke week kan spelen, dan, dan, doe, je, dan doe je een goed westenritme op. En zo is het nou gaat natuurlijk niet. Dat was het drie weken geleden ook voor het laatste gespeeld. Had. Hoe komt dat eigenlijk? Nou ja, volgens de training. Ik heb ze al een trainer gevraagd dan. Toen zei hij van, uh, je past niet in een tactisch concept... voor die wedstrijd die we gespeeld hebben. Maar zelf dacht ik dat het om discipline redenen was... Ik heb een paar keer een enigheid met hem gehad. Onder andere bij het toernooi in Amsterdam. En een paar keer op de training. Is dat nou hetzelfde verhaal? De Kees Jansma interviewt jou. Uh, ja. en je bent gefrustreerd, je wordt niet opgesteld. Je krijgt geen heldere uitleg erover. Ja, maar die uitleg die is bijna nooit helder. Dat, dat, dat verbaast mij altijd met trainers. Ik heb altijd gezegd, als, je, als een speler bij je komt... om een verhaal moet je heel duidelijk zijn. Vaak is dat niet leuk voor de speler zelf. Maar het is wel duidelijk. En die trainers komen altijd. Ik zeg altijd met een lulverhaal, weet je, van ja, we moeten eens kijken, want je zit nog op school en je moet eens kijken, we doen nog dit en we doen zus. En in dat tactisch concept. Ik vond dat zulke grote onzin. Zeg gewoon dat je een ander beter vindt. Maar blijkbaar hebben ze daar moeite mee. Ja. En dat was ook vaak mijn frustratie, dat ze gewoon niet eerlijk zijn. Nee, ben jij dat wel geweest als trainer? Ja, ja? ja dat kan ik van mezelf absoluut zeggen. Want je hebt uh, in de Jupiler League, moet je nu ja. zeggen... de eerste divisie ben je ja. trainer geweest. Sparta, Zwolle onder ja. andere. Uh, en op de een of andere manier is het niet gelukt, Jan, of wel? Nou ja, kijk, dat, je moet een beetje geluk hebben. Toen ik bij Zwolle begon, in de eerste divisie... daar beginnen de meeste trainers natuurlijk. Of je moet Frank de Boer heet of Kaukuur, die kunnen gelijk bij Ajax en PSV ja. starten. Maar ja, dat is, dat is nou eenmaal zo. En ik startte bij Zwolle en dat ging er prima, 2,5 jaar. En toen maakte ik een promotie naar Sparta... He, dat, ik heb toen zelf mijn afkoop betaald bij Zolle... want die betaalde Sparta niet. Dus ik heb dat zelf gedaan. Ik maakte promotie. En dan kom je bij een nieuwe club... en heb je bepaalde ideeën en, ja. en, en over hoe je gaat werken... en hoe je van zo'n club die op degraderen stond... iets van kunt maken. Nou, en ja, toen kwam ik met een technisch manager te zitten... die had hele andere ideeën. Er was Leo Steegman in die tijd... Ja. Dat klikte voor geen meter. Nee. En dat was na drie maanden eigenlijk al ja, van een samenwerking geen sprake. Nee. En dat heeft een tijdje geduurd. We bleven in de Eredivisie toen met een ongelofelijke nacompetitie Groningen uit. Met alle geluk van de wereld. En het jaar erop gingen we weer verder. Ja. En uh, nou, daar stonden we twaalfde. En er was dan was er een keuze: Henk Timmer in de ko of Frank Kuyman. En mijn voorkeur was voor Henk Timmer. En die moesten ze betalen. En Frank kostte niks. Mm. En toen kwamen ze met Koijman. Ja. Nou, daar heb ik toen een. Uh, een woordenwisseling over gehad met met Stegman. En het ja, niet echt geld of zo maar gewoon ideeën verschillende ideeën nou dat was mijn laatste laatste trainingsdag bij Sparta ja maar ja, in zo'n Jupiler League ligt de lat uh, vaak zo hoog. Hè? Iedereen wil, geloof ik, kampioen worden. En daar ja, zitten er kampioenen bij. Maar dat is ook het probleem. Als je uh, de Jupiler League kijkt, financieel hebben ze mm. allemaal een probleem. Nauwelijks mogelijkheden mm. voor, voor aankopen. Dus je moet een beetje geluk hebben dat je af en toe eens een jongen kan huren ja. van een goede club. Nou ja, dus je begrijpt ook wel weer zo'n uh, zo opstelling van ja, die, die keep ik kost niks en die moeten we betalen. Weet je, dat stok... was in de Eerdivisie. Ja. Bij dat Sparta. was eredivisie. de zeker. Sparta ja. had net Kiu ja. Jalins voor 3,5 miljoen verkocht. Ja. Ja, maar ze hadden net Kiu Jalins verkocht ja. voor 3,5 miljoen. En dat van een gedeelte van dat geld mochten we investeren in een goede speler. En dat was in mijn ogen op dat moment Henk Timmer als keeper. Ja. Absoluut noodzakelijk. Gaan we even praten met Hans van Kastel van de KNVB. Woordvoerder, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Kastel, wat gaat de KNVB morgen doen voor Giro 555, voor de Filipijnen? Ja, de KNVB gaat samen met de spelers van Jong Oranje en Oranje... een steentje bijdragen aan Giro 555. Concreet komt dat erop neer dat uh, de spelers van beide elftallen uh, zelf een financiële bijdrage zullen doen. Daarnaast zal, uh, signeren de spelers van het Nederlands elftal een shirt samen met de trainers. Die wordt morgen geveild op Radio 538. Uh, en de opbrengst daarvan gaat uiteraard naar Firo 525. En tijdens de wedstrijd, dus dat is een dag later. Nederland-Colombia, dus al de boarding, vragen we ook aandacht voor Giro 555. En waar moet je dan uh, aan denken? De boarding, dat zijn die, uh, die wisselende reclameuitingen? Ja, precies. Dus daar komt dan uh, nou ja, heel groot op te staan uh, Giro 555. Daar vragen we dan mm -hmm. aandacht voor. Kijken natuurlijk ontzettend veel mensen naar het voetbal. En ja, dat is gewoon een mooi middel om op die manier heel veel mensen te kunnen bereiken. Ja, en hoeveel staan de spelers af? Is dat al bekend? Dat is bekend, maar dat houden de spelers uh, voor zichzelf. Ja, maar het is wel een substantieel bedrag, denk ik, dan als uh, een selectie dat doet. Ja, uiteraard. Ja. Dus, uh, resumerend, Jong Oranje Maandag tegen Jong Frankrijk... en het Grote Oranje Dinsdag in de Arena tegen Colombia... daar zit, uh, daar zit geld voor de Filipijnen in. Ja, precies. En ja. En aansluitend, wat we ook hadden, het is uh, dinsdag ook hm. Wereldvoilenddag... Um, en vragen we ook aandacht voor voetbal voor water. Dat is een initiatief om sanitaire voorzieningen... In onder andere Kenia um, goed te krijgen op scholen. Dat alle scholen van toiletten voorzien zijn. En ook daar wordt dinsdag aandacht voor, Ja. Dank u wel. Leuk om te horen dat ook uh, het voetbal... een bijdrage levert aan de leniging van de grote nood uh, in de Filipijnen. Dank u wel, uh, meneer Van Kastel. Vanzelfsprekend, bedankt. Ja. Goedemiddag. Ja, Jan, het is wat, hè, de Filipijnen... Ja, dat is afschuwelijk. afschuwelijk. Als je de beelden ziet, dan, dan draait je mago, om als je dat ziet. Ja. Ja. De Tribune. dat is ook het programma voor uw vragen, klachten... complimenten over programma's, kranten, andere media. De boodschappen zijn weer geïnventariseerd. Dit staat op het antwoordapparaat. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de Tribune. Bel 035-677-6001. Ik na me elke zondag aan een uitspraak bij So You Think You Can Dance. Daar zeggen ze namelijk, dit is de zoektocht naar de meest favoriete danser van de lage landen. Maar favoriet is al meest, dat is dus de bloc. Het moet zijn de zoektocht naar de favoriete danser van de lage landen. Ik wil dit radioprogramma met het oog op morgen feliciteren met het jubileum de afgelopen week. Ik heb een klacht over de verbindingsproblemen in radio-interviews. Bijvoorbeeld in het Radio 1 waar gesproken wordt met mensen door een mobiele telefoon. Meneer, wilt u even uh, naar het raam toe lopen? Want de lijn valt steeds weg. Nee, nou, dit gaat niet werken. We bellen u. We gaan even een nieuwe verbinding maken. Nou, overal staan gewone telefoons met een, met een lijn. Laat eens alsjeblieft als we een interviewafspraak maken, regelen dat dat over een vaste lijn gebeurt, tenzij het niet anders kan. Regelmatig wordt een uh, fout gemaakt met het uh, vermelden van het woord hat als een uh, speler in uh, de eerste helft twee doelpunten maakt en in de tweede helft nog een doelpunt, dan heeft hij een hattrick gemaakt. En dat is hartstikke fout. Je kunt een hattrick maken als je dus in één helft drie doelpunten maakt... ...als daar niet door een of andere speler ook nog eens keer een doelpunt wordt gemaakt. Ik dank u. Iedereen heeft de beelden natuurlijk gezien over de ramp in de Filipijnen afgelopen week. En het is ook heel goed dat er maandag zo'n landelijke actie is om hulp te geven daar aan de mensen... ...want die hebben echt helemaal niks meer. Maar ja, die verslaggevers die daar staan, hebben die nou geen dubbel gevoel? Of ja, hoe moeten die daar nu in dat land werken? Want die, die kunnen gewoon slapen wel in een, in een hotel mee met elkaar... ...of die, die hebben te eten. Uh, terwijl de mensen om hun heen, uh, de mensen in de Filipijnen, hebben echt helemaal niets meer. Dus ik kan me voorstellen dat het, het werk daar zo, ja, dat het toch wel heel dubbel gevoel uh, geeft. Het antwoordapparaat van de Perstribune 035 677 6001. Het uh, dubbele gevoel, Op die opmerking gaan we nog wat dieper in. Uh, het gaat over de Filipijnen. RTL-verslaggever Koen de Recht is daar. Dag Koen. Goedemiddag. Waar zit jij nu? Ik ben nu in uh, Ormok, dat is een uh, havenplaatsje, uh, zo'n 100 kilometer van Tacloban uh, vandaan, op het eiland Leijten, uh, het getroffen eiland. Uh, hier is ook de storm overheen geraasd en is ook schade geweest, 21 doden. Um, maar lang niet zo erg als natuurlijk aan de oostkant van het eiland, want daar zijn echt duizenden doden gevallen. Ja, en dan kom je ineens uh, als verslaggever in een rampgebied waar niks meer is. Hoe overleef je zelf? Ja, jezelf goed voorbereiden. Dat, dat, dat helpt. We, we kwamen hier, ik weet niet meer welke dag het is hoor, maar volgens mij kwamen we hier dinsdag aan in... Uh, nee, maandag kwamen we hier aan in Ormok. En um, ja, toen waren uh, de meeste hotels waren vol met mensen overigens uh, die zelf waren gevlucht die, met een kusthuis. Die dus alvast in, uh, in een hotel waren gaan zitten om maar de tyfoon voor te zijn. Um, dus er was geen kamer meer te krijgen. En het, uh, hotels die nog waren, die hadden geen kamers... maar die waren gewoon helemaal uh, ja, kapot en stuk. Toen ben ik in een hotel binnengelopen... Uh, waar men een staff meeting zat te houden over hoe ze nu verder gingen... Uh, en het hotel gesloten wilde houden. Ik heb gezegd, nou ja, zolang je een bed hebt... ook al heb je geen elektriciteit en geen water... Uh, het zal maar wat, ik moet ergens een bed hebben. Dus dat heb ik geboekt. En zo uh, zijn we hier begonnen. En uh, um, um, ja, proberen we met wat meegenomen water en wat eten wat we meegenomen hadden vanuit Cebu aan de overkant van de plas hier uh, zijn we begonnen en dat dus uiteindelijk is dat werk wel wat makkelijker geworden in de loop van de tijd want alles kwam steeds weer een beetje op gang Maar heb je ook last van die dubbele gevoelens waar de Belg het over heeft want uiteindelijk uh, het is daar uh, vreselijk maar jij weet uh, ik kan weer naar huis en dan uh, werkt alles ook weer Ja, nou ja dat is misschien een dubbel gevoel als je daar heel erg bij stil gaat staan um, maar dat dat dubbele gevoel zou iedereen in Nederland altijd moeten hebben... want er is altijd iemand op de wereld die in dit soort omstandigheden leeft... of er nou een tyfoon is geweest of niet. Dus dat, dat, dat, dat heb ik niet, dat gevoel. Ik ben nu eenmaal uh, gezegend met het feit dat ik in Nederland geboren ben... en dat ik uh, het leven mag leiden wat ik heb. Dus dat is nou eenmaal zo. Ik vind het juist wel fijn om hier te zijn... om dit verhaal naar buiten te kunnen brengen... en uh, om ervoor te, te kunnen zorgen dat uh, mensen dit verhaal weten. En uh, wat ze daarmee doen, of ze daar dan een sponsorloop voor gaan lopen om geld op te halen... of dat ze hun schouders ophalen. Dat zijn de mensen zelf. Maar ik vind het wel belangrijk dat dit verhaal naar buiten komt... op zo goed mogelijk en zo snel mogelijk een manier. Ja. En dat is waar ik de afgelopen negen dagen mijn best voor heb gedaan. En met welk verhaal ben je vandaag bezig? Wat is de inhoud ervan? Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Um, ik heb de burgemeester gesproken van Takloban, en um, die heeft me verteld dat hij... De aanpak van de Filipijnse rampenbestrijding uh, heel slecht vindt en hij uh, um, wil absoluut meer hulp. Uh, ik ben samen met hem vandaag gegaan naar een locatie die nog niet uh, geborgen was en waar ontzettend veel lijken nog lagen. Uh, hele vervelende beelden die ik vanavond ga laten zien, maar uh, ook daar weer een heel belangrijk verhaal te vertellen denk ik. Koen, dankjewel dat je, dat je even dit verhaal op Radio 1 wilde vertellen. Morgen de grote actiedag voor Giro 555 voor de Filipijnen... met de veiling van een ruimtereis door Max en schaatspakken. Uh, kijk even op deperstribune.nl, kunt u zien welke pakken uh, er zijn. Morgen uh, bij Max op televisie uh, is die veiling. Ik dank jou, uh, Koen, en wens je sterkte en, en uh, goede werkzaamheden. Ja, graag gedaan, joh. Verslaggever Koen Derecht van uh, RTL. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl Jan Eversen, oud voetballer. Ben je ook oud trainer, Jan? Oud trainer? Ja. Ja, ik ben nog steeds actief als trainer, dus ik ja, ben nog geen oud trainer. Nee, maar uh, laten we zeggen, uh, streef jij nog na om op hmm. enig niveau uh, coach te zijn? Nou, kijk, die ambitie hou je altijd, maar ik ben ook een enorme realist. En uh, je bent nou op een leeftijd gekomen waarop je denkt: Nou, heeft het nog zin om in een hyperleek te gaan zitten? Nou, daar heb ik geen zin meer in. En dat vind ik, het niveau vind ik uh, gewoon niet goed genoeg, maar ook de entourage niet. En het verwachtingspatroon is veel te hoog vaak met zo beperkte middelen. Dat kan je nooit waarmaken. dus dat levert weer vaak een, een, een conflict op. Uh, vind ve je het voortbestaan van die jubileur leek zinvol? Ja, niet, een, niet in, deze, niet in uh, deze huidige constructie, want... Uh, al van Schoendijk zei het van de week al van of van jonge Ajo, die heeft al meer dan 50 spelers gebruikt. En iedere tegenstander weet bij God niet hoe met welke dan Ajax gaat spelen. En dat is competitievervalsing. Dus in deze heet dat structuur, vind ik het, heeft het absoluut geen enkele toekomst. Ja, en uh, je hebt wel eens conflicten gehad. Hè? Vind je dat, is dat ook nog een, een punt waarvan je denkt: nou ja, ja, ik ben zoals ik ben, zou dat de clubs weer houden, denk je? Ja, want ze ja, weten wel wat dat ze in zal... huis halen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ongetwijfeld. Er zullen allicht clubs zijn die denken: nou, pfff. Ja, ja, komt Jan. Voetbaltechnisch. <laughs> kijk, over mijn voetbaltechnische kwaliteiten bestaat geen enkele discussie. Maar je, je haalt wel iemand binnen die, uh, ja, die wel eens lastig kan zijn. Maar ja. Ja, die ook streeft naar het hoogste. En als dat niet is bij degene die de club besturen. Uh, dan is dat vrijwel zeker een conflict. Dus ik denk dat dat wel meespeelt. Ja, en wat doe je dan? Want. Uh... Ik bedoel, er moet ook brood op de blank komen? Ja, nou, ik ben... Uh, of ben je be zo gefortuneerd geraakt via ja, Feyenoord-Ajobs? Nee, nee, nee daar heb ik bij bij de kleine clubs gezeten. Nou, de, de enige, Ja, nee, dat is niet de tijd dat het, dat het profvoetbal wel goed betaalde... maar niet zoals nu. Kijk, als je nu acht jaar speelt bij Feyenoord of bij Ajax in de basis... Ja, dan, dan hoef je eraan niet zo heel veel meer te doen. Maar dat was in die tijd niet. Dus uh, je betaalde misschien heel gek... maar over de top van je salaris ook 72 procent. in die tijd. bleef er niet zoveel over. En wat doe je dan vandaag? Ik werk aan een project. Een... Uh, dat is een voetbalproject. En dat is eigenlijk... Uh, ja, waar ik aan werk. dat is een voetbalproject in 3D-animatie. Je moet je voorstellen iets als FIFA 14. Maar dan een, een hele opleiding voor jeugd. En uh, daar ben ik al een aantal jaren mee bezig. Want dat is niet zo... Ja, het is iets, een heel simpel project. Het is best een uh, ingewikkeld project. En uh, ja, daar, daar, moet, daar komt een hoop geld bij kijken. Want 3D-animatie is heel duur om dat te ontwikkelen. Nou, gelukkig hebben we een hele grote naam... Uh, aan dit project kunnen binden... En we zijn nu. Uh, is dan die groter, Ja, ik kan er niks over zeggen. Dat er misschien lullig wordt, Dat is ook ja. een interessant doenerij of zo. Maar uh, wij zijn op dit moment heel hard bezig om te kijken om het project inderdaad te doen slagen. Uh, om met partijen te gaan praten die uh, daarvoor kunnen zorgen dat, dat het financieel op de markt komt. Dat maar moet je dan denken aan de, de, de kappen en draaien uh, filmpjes uh, nee, van nee, Wielkurver, nee, nee. maar dan drie nee, D. Nee nee, nee, nee, nee, Kijk, uh, ik vind dat prima wat Wiel heeft gedaan. Ja. Uh, dus, uh, uh, ik heb wel mijn vraagtekens of, dat, uh, of je dat moet doen tot je met je 18e jaar. Ik denk dat het ja. in de basis heel leuk is. Maar waar het bij ons om gaat, is echt uh, functionele techniek. Ja, het is echt educatief, hè? Ja, ja, ja. ja. ja het is gewoon een, een, een hele me uh, methodische opbouw. Vanaf 5, 6 jarig jeugd tot ja. aan 18 jaar. Spelende in een, ja, misschien een beetje maar in een 4 3 formatie zoals Barcelona speelt met de punten achteren, twee aanvallende middenvelders. Een heel aanvallend concept. Het is een, ja. een voetbalfilosofie die wij om gaan zetten. Naar, naar trainingen, naar een, een methodische weg, hè, wat we Zeker. noemen. En bestemd voor mensen die uh, aan de basis staan van het voetbal. En de die trainers. Vaak, Ja, dat, dat zijn de trainers. Bij, bij de, bij de, kijk, 39,9% van de betaalde voetballers beginnen allemaal bij een amateurclub. Tuurlijk. En die beginnen allemaal op 5, 6 jaar leeftijd. Nou, en die komen dan mensen tegen die vaak, dat zijn vrijwilligers die helpen, die een vader of die, die helpt om te trainen, of een oudspeler die helpt om te trainen. En vaak hebben die niet de kennis om die apies dat aan te leren. Die hebben er dat... blijkbaar ook veel verknoeien. knoeien. Dat, dat is dat ook, ook, ja, die, die kans is ook groot. Ja. En uh, ik zie nu wel bijvoorbeeld bij de jongens van 15, 16 jaar die ik train, dan denk ja, die hebben toch een hoop gemist. Ja. En wanneer komt dat dan op de markt? Ja, als het goed is, over een jaar. Na de WK willen wij het op de markt brengen. Ja. Interessant, uh, interessant project. Ja, het is, het is een heel mooi project. En uh, kijk, en ik denk dat het ook uh, ja, voorziet in een enorme behoefte. Kijk, je kan op de cursus gaan in Zijs, dan leer je organisatorisch wat dingen en dat is leuk. Maar het is niet iets wat, waar een trainer op zit te wachten, wat zij, wat wij doen wel. Jan, ik dank je wel dat je hier was, dat je wilde vertellen over verledenheden en toekomst. Ik vond het interessant en leuk om, uh, om je te mogen ontmoeten. De perstribune zit erop. De vragen kunt u nog eens terugkijken. En het hele programma deperstribune.nl, Twitter. Hashtag perstribune. Zometeen langs de lijn zonder voetbal. Het is niet anders. Toch een mooie middag. Even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. En hij heeft daar echt niet uh, aan tafels in de talkshows in Frankrijk gezeten. Dat, is, dat boek heeft op eigen kracht gedaan. Gewoon een goed boek Ja, ja, ja goed. absoluut. En, dus, uh, en, en wat natuurlijk ook uh, meespeelt... Uh, uh, met die, talk, met God, die talkshows... Pardon? Nou, ik hoorde iemand er doorheen. Uh, daar dus hij... is mijn ja. cursor. Ah, daar is mijn cursor. Ik was mijn cursor kwijt. Hey. Oh, is iemand, iemand is een cursor kwijt. Is de nette NOS zit gewoon door ons heen te kwaad. Ja, zeg het maar. Het zeggen. De, ja. Dat in de zendheid van de NCV dit soort termen bezig is, dat kan toch helemaal niet? De perstribune is een programma van Max. Het is terecht dat de regels voor de bijstand worden aangescherpt. Op zich ben ik het er wel eens met de stelling, alleen het is natuurlijk geen oplossing... Niet de mensen die ongewild in de bijstand zitten... maar pak de mensen aan die er ook terecht in zitten. Dit is geen tweewillige zaak. Dit is gewoon de werkstelling, gedwongen en wel. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. We weten gewoon dat als we de regels wat strenger maken... dat de mensen ook weer sneller uitstromen. En uw mening die telt. De oplossing ligt gewoon in het beter gaan verdelen van het werk. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws...